Tot met het NOS Journaal. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op meerdere Oekraïnse steden. In Dnipro kwamen daarbij volgens de gouverneur vijf mensen om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. In Kiev, Kharkov en Lviv waren de raketten gericht op belangrijke infrastructuur. De afgelopen maanden wordt Oekraïnse infrastructuur vaker aangevallen door Rusland. Dat leidt op veel plekken tot uitval van stroom en water. De grote hoeveelheid regen heeft op meerdere plaatsen voor wateroverlast gezorgd. Onder meer in het rivierengebied, in de rivier De Linge, staat het water twee keer zo hoog als normaal. Daardoor staan bijvoorbeeld in Leerdam en Geldermalsen sommige straten blank en zijn kelders, schuren en huizen ondergelopen. Het waterpeil is inmiddels gestabiliseerd. Verwacht wordt dat de overlast niet verder toeneemt. Ook in andere rivieren staat het water hoog. De Maas bereikt naar verwachting zondag het hoogste punt. Op het containerschip waarvoor vorige maand een bommelding werd gedaan... is er ruim 2400 kilo cocaïne gevonden. Dat meldt het parket van Antwerpen. De drugs zaten in een container tussen een lading cacao. Het schip was op 21 december op weg van Senegal naar Antwerpen... toen er bij de Belgische autoriteiten een bommelding binnenkwam. Het schip lag daarna een week in de buurt van Vlissingen. Er werden geen explosieven gevonden. Afgelopen week zijn twee Nederlanders opgepakt voor de valse bommelding. Shorttrackster Suzanne Schulting heeft op het EK in de Poolse stad Gdansk ook de 500 meter gewonnen. Eerder won ze al de 1500 meter. Dat was op de afstand haar vierde titel op rij. Ook bij de mannen was er Nederlands goud op de 1500 meter. Jens van het Woud was daar de snelste. Op de 500 meter eindigde hij op de tweede plaats.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Onweerstaanbaar. De manier waarop je naar me lacht. Onweerstaanbaar. Als we samen zijn, dan leef ik en ja, dan meen maar het voelt al vertrouwd En na week eigenlijk niet benauwd Het is nog pril maar het voelt heerlijk Oh Laten we chillen, geef mijn al je tijd Want een leven is al zo voorbij Ik meen dat dit is niet voor even Waarom? Stel je zomaar mijn hart, waarom? Denk ik steeds maar aan jou, waarom? Was je opeens daar in mijn leven? Laat me zweven nu, waarom? Klink ik niet zo cliché, waarom breng je me zo uit balans dat ik mezelf niet eens meer ken Oh, oh, oh, oh, wie staan we? waarop je naar beneden Ben ik wel mezelf, ben ik nog voorbij. Er klinkt als muziek en dans heel de tijd. Oh baby, er is niks wat ik aan jou verander En zijn we niet alleen, doe je zo verlegen? Maar als de lichten uitgaan, ben jij bezeten. Oh, vannacht ben je voor mij alleen. Waarom stal je zomaar mijn hart? Waarom denk ik steeds maar aan jou? Waarom? Als je opeens daar in mijn leven, laat me zweven nu, waarom? Klink ik nu zo cliché, waarom? Breng je me zo uit balans, dat ik mezelf niet eens meer ken? We, for you, We gaan weer weg met ruzie Je belt me maar ik neem niet op De zoveelste discussie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 Can you tell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 Tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u. Met Fred Heij. Je was de allerbeste vader. Ik heb veel van jou geleerd. Je was mijn vriend. En aan mijn kinderhandje liet jij mij de hele wereld zien. Wees lief voor alle mensen en trek vooral je eigen blauw. Werk hard om te bereiken wat je voor de wilt, zei hij mij dan.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 My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 En toen is Drie op een rij van Fred Heij. Freddie. Hey. The weather man says fair today. He don't know you've gone away cause it's raining. Raining in my heart. The sun is out, the skies are blue. There's not a cloud. To spoil the view but it's raining Raining in my heart They mustn't show, but still these teardrops are bound to flow, cause it's raining, raining in my heart. Still these teardrops are bound to flow Cause it's raining, raining in my heart De drie op een rij van Fred Heij oh, oh, oh, I tried to prove my love to you Over and over Het hier. Stranden aan het Middellandse Zee Ja, beste Hollandse, Hollandse hits Soms is het leven hard En is het leven zwaar Geef dan niet op Het is dus vallen en opstaan Kijk vooral vooruit En kijk niet terug no. It's mm -hmm. Zon laat jou vergeten. Je mag eindelijk jezelf zijn. De toekomst is daar. Laat jezelf nu gaan. Je komt er.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 Ik hoop Jouw vindt aan mij, maar de is al.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 Es que cualquier cosa yo puedo hacer, menos verberte. Si era algo troferí, nunca fue mi intención lastimarte sí. Entiende que esta noche tenerte aquí sea más urgente. De... Si tú no estás conmigo, el universo se equivoca. Todo me sale en no me mis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 Weet wat ik nodig heb Dit gevoel Is niet te omstrijven Ik leef mijn droom Sinds dat ik jou ken Ja, nog steeds zijn we samen En ik zal voor altijd naast jou staan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 Te gaan. Nog liep ik verloren Geen hoop, geen liefde, een zinloos spel Ik bleef sterren aan de hemel toveren Maar werd weer teleurgesteld Dus zeg ik lach Je bent gelukkig en tevreden als je lacht, als je lacht En zing en kus en dans, la la la la, la la la la En drink en spring en dans, la la la la, kom hier met die lach. Waar ligt de zin van het leven, als er s'avonds niemand op je wacht is er geen lied dat jou is bijgebleven En blijft het koud de hele nacht Toon dan opnieuw een lach in je ogen En je zal zien als in een droom Wordt leven een wondermooi Dus zeg ik lach Kom vul je lieve leven met een lach En voel je vrij en vrolijk wat het mag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 In Zandvoort 106.9 op de kabel 104.5 en DHB Plus 6A.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 Ik weet niet wat je doet. Ik krijg even geen adem meer. Oh, niemand zou ik zoveel vinden. Geef je in mijn leven niet alleen. Dat er meer in zit, nooit dit gevoel gekend. Ik zie het met mijn ogen dit. De sterren staan goed en nee, ik kan je niet laten. Ik weet niet wat je doet, ik heb even geen adem. Voor niemand zou ik zoveel willen geven in mijn leven nee alleen. Met een grote sprong, ik leefde of nooit een nieuwe morgen kwam. En ik zorgde elke keer weer, voor een nieuwe vlam. Dromde mijn eigen droom, had plannen bij de flit. Dacht niet aan de gevolgen, ik wist amper wat ik deed. Ik beland, zorgde ik dat ik het kreeg. Dat glas dat voor me stond, dronk ik tot de bodem leeg. Gisteren was ik nog heel. het alweer uit de liefde was een spel en ik was arrogant wie het waagde mij te claimen zette ik weer aan de kant ik maakte van mijn leeftijd het magische getal en wilde nog niet horen van de hoogmoord en de val gisteren ik vroeg, jong, ik maakte elke dag De aanloop voor een nieuwe sprong Ik dacht er niet meer na En deed mijn eigen zin Ik vocht tegen de klok Maar de tijd haalde mij in Nu is het spel gespeeld En is de cirkel rond Ik leef mijn eigen leven met beide benen op de grond. Aan het einde van de reis. Betaal ik toch de prijs. Ach, wat was ik jong. Ja, wat was ik jong.